Push cafe stond Christus Drachtan, I sprach. For war! Exactly! I wanna rock! Rock and roll cafe. Yeah. That's not gonna happen. Yo, Moose. Stop the car right here. There they go. Alright, give it here, give it here. Oh no, man, let me do it. Come cool. On, do Stay it. in the car, man. Stay in the car. Stay in the car. Good. Uh, hi, officers. Um, we had a flat tire back there. Do you think you guys could help us out? Nah, that's not my job. My job's not to help your fucking ass out. I mean, um, you know, I don't have any other way to get home. That's not my job, asshole. Well, uh, could you tell me what your job is? Right now my job is eating these donuts or maybe Hey wait a minute aren't you Yeah Body count body count body count Yeah motherfucker Motherfucker called Moose Man. May in the rhythm tracks, I got the one and only infamous D Rock and a half. On the drums, I got the one and only beatmaster V, motherfucker. On lead guitars, I got my nigga Ernie C, and I'm Ice, motherfucking T, bitch. Come on, come on, make some noise. Yeah, guys.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 Haha, welkom in ons Rock and Roll Café, donderdag 3 maart. En ik heb uh, gasten bij mij. Veel volk. Veel volk. Ik heb Yves bij, die mij altijd uh, vergezeld goedenavond, uh, goedenavond. bij Rock and Roll Café, maar die heeft ook een groepje. Nee, <laughs> En dat zijn de Sonic Bastards, maar, er oh, is yeah. maar, een, zijn maar Allee, eigenlijk zijn ze hier maar met drie vanavond aanwezig. Ja. Omstandigheden, weten Om, wel. Omstandigheden en prioriteiten stellen en dergelijke. Uh, dat is Diego en Chris. Goedenavond. Hallo. Hallo. Hallo. Um, ik heb de indruk dat de, dat de micro's uh, nee, niet. Het werkt niet, niet. Doe die eens, spreek nog eens. Dank <lacht> Bon, we gaan, laten, we gaan even de nieuw laten, we gaan dat direct regelen. Ja, ja, ja, ja. Uh, we gaan dat direct uh, vertellen. Eh, uh, jullie hebben nog wel wat veranderingen in de groep en dergelijke? Uh, ja, ja, dus is dus, dus veel veranderd. Ik kan het nu nog niet allemaal direct uh, uitleggen. We zullen straks wel, uh, als de rest ook hoorbaar is, ja, uh, is uh... de, de uitleg doen. Maar uh, ja, er, zijn, er zijn wel een hoop dingen dat we, dat we moeten vertellen vandaag. eigenlijk. Ja. Dus, uh... Ik kijk er wel naar uit, drie uur lang. <laughs> en jullie hebben uh, jullie nummertjes ook doorgegeven? Dus, uh... Ja, ja iedereen, zelfs degenen die er niet zijn, hebben een, een aantal uh, nummers gekozen. Dus we hebben meer dan, dan, dan uh, materiaal genoeg om, uh, om drie uur te vullen, denk ik. Dat is heel goed. Wat gaan we nu opzetten? Uh, een uh, een uh, beetje Iggy Pop met uh, Sum 41. Uh, een nummer dat we uh, een aantal jaren geleden nog, uh, nog live gespeeld hebben. Het is ondertussen een beetje van de, van de setlist geraakt, maar uh, altijd wel leuk om nog eens terug te horen, vind ik. Oké. Okay. <middels> En daar word ik al gehoest in de studio. Chris Ola. amuseerde hem. Hij was triggerfinger met All oh, My Knees. stond ook nog op de setlist bij jullie. Ja, zeker weten. En uh, waarom niet meer? <laughs> Omdat er andere dingen in de plaats komen. Ah, oké okay dan, oké okay dan. <laughs> ja. um, welkom, uh, Chris en Diego. Dag, Nadia. Nou Hallo. Hallo. Onze micromacheert. Ja, het werkt. hè? Ja, ik, uh, onze de Patrick, heeft mij uit de... Uh, je ons uit de nood geholpen, hè. Dat komen we nog wel eens tegen. Nou, ik hoop van niet vanavond, hè. We gaan, uh, we gaan dat je goed doen, hè. Soundchecks en zo. Oké. Okay, um, ja, het is praatjestijd, hè? Ja, babbelen. Ja. Dus, The Bastards. Hoe is dat eigenlijk ontstaan? Oh, uh, ik zit ik zeker niet van de eerste lichting, dus ik denk dat de, de andere twee er, er meer over kunnen vertellen wat er destijds allemaal... Ik zal eens vertellen wat gaat begon. <laughs> dus uh, Johan Mathijs en Jimmy Callaway, die uh, spelen allebei bij undercover, die vroegen aan mij, gaan wij geen orkestje beginnen? Ja, ja. En dat was in 2003 of 2004, dacht ik. <clears throat> dat is al geleden. En ik geleerd. zei ja, ik, ik had er gestingen. En uh, toen dachten we, ja, een bassist, hè, uh, hadden we een verlanglijstje gemaakt van bassisten. En er stond een zekere Diego Conrad op de eerste plaats. Ze <tie> dus vraagt me nu niet waarom, maar die stond op o, de eerste o, Wat waren de criteria? <tie> een basgitaar bezitten. En op een optreden in het Gildenhuis van Ruppelmonde ging ik met Johan Matthijs, we trokken een stoute schoenen aan en wij gingen richting Diego Conrad, de zo vervaarlijk uitziende kerel. <tie> en um, we vroegen, uh, wilde jij onze bassist zijn? En die, die moest niet nadenken, die zei onmiddellijk ja. Ja. Ja, op die manier. Dus uh, vandaar. En ze hebben beginnen te repeteren. En, en je wist nog niet wat je dan ging doen? Of, of was er al, al een, een mission statement van dat gaat het zijn van, van, van muziek? We gingen alle nummerkjes die wij graag horen uh, proberen spelen. De rock, jaren 90, uh, metal, punk. Dat was zo wat een opzet. Oké. Okay. Ja. We kwamen allemaal ook uit, uh, uit een verschillende achtergrond hè? met de muziek. Hè? Uh, de Chris die, die speelde al een geruime tijd met, uh, met zijn vorige groep en dat was een redelijk heavy. Een te trussel, Een te Trussel. Ik zelf had uh, een hele tijd bij de, bij de Plakband gespeeld. Hij ah, uh, echt die ook. <laughs> Ook, ook tof, ook uh, memoraal. Daar hebben wij een verleden bij. Ja, dat is juist, dat is juist, <laughs> dat is juist. Archie Naked. Uh, dan Archie Naked gespeeld, uh, dat was met uh, uh, een paar gasten van Temsen en Tilro. Dirk zeker, of niet? Uh, Dirk is die, die Ja, Dirk die, de Blok. Ook een, een, een gezamenlijk verleden bij, bij de Plakband. Uh, maar ja, dat, dat, dat, dat kwam tot een einde en het en, ja, plakband dat, dat, dat liep ook al op zijn einde, dus um, mijn antwoord was, was redelijk voor de hand liggend natuurlijk. Ja, ja dus wij, wij verschoten er nogal van dat dat zo rap ja was. <coughs> Excuseer ik heb net buiten mijn keel. Oei, Chris. <laughs> dus U wij beginnen te repeteren, wij, ik met Jimmy en Johan. En uh, de, de Jimmy die, die zei op een gegeven moment dat hij toch liever zou gaan squashen met zijn schoonbroer of zoiets. Dus die op donderdagavond. Die gaat, gaat vreemdelijk grappen. <laughs> en dan is een gewoon een gitarist binnengebracht, de, de Stef, het Ja. En dan Van de Fives. We zeggen, zeggen we: nu ja, we moeten we een zanger hebben he, om het compleet te maken. En dan uh, zijn we begonnen te denken: kent er iemand, he, een kandidaten, uh, denkt hij <kliek> snel? We hebben er een aantal ja. de, de revue's in passeren, trouwens. Dus je zegt, hè? dat heb wel eens een auditie gedaan. Ja, voilà, voilà, voilà. Er is dus <lacht> enige geweest, maar dat was nogal een extreme metalzanger. Ja, ja. Die, die zei jij nog gaan in, in Bergen? Je had hoog, geen vervoer, de... moest die gaan halen om een tram in dus. ja, ja, ja, ja. En achter, die zei van, ja, hier leuk, je leuk. En uh, die ging naar huis en die hebben nooit meer gehoord. Dus die <lacht> in zijn eigen van uh, ja. amateurs... Uh, en dan... Um, ik, ik zag op, op een gegeven weekend Denise, uh, de gast hier, hier uh, voorbij rijden naar het containerpark in keer op mond. En ik dacht, als ik dit nou eens vroeg, dat is een kleine kans, maar die is ook wel een muziekliefhebber en zo. Die weet veel van muziek. Die ook. weet heel veel van muziek. En, en? Uitstraling? Ja. Noo, noo, ja. <lacht> uitstraling, waarop op een podium, eh, maar dat helpt, het oog moet ook wat hebben. Dat is dat. Oh my god. People. En ik stuurde je een sms'je. Uh, Yves, we zijn uh, muzikantjes en we zijn uh, orkestje. En wilde jij uh, zanger zijn? En ik heb drie weken zelfs geen antwoord gehad, dacht ik. Of, of was dat dat, dat just... is normaal in mijn geval. hè? Ja. <laughs> wou je zeggen, ik wou eigenlijk niet... Uh... En achteraf bleek dat hij daar liet zien aan zijn vrouw en kinderen. En die zegt, je moet, nou moet eens kijken. Dan ze, ze, ze willen, ze, ze willen ze mee als zanger. En ze lachen hem allemaal uit thuis. En die dat is toch blijven hangen bij hem. En dat is blijven bezinken. Na nou, drie weken toch een antwoord van... Ja, ik wil eigenlijk wel eens komen kijken. Alle gekeurd. Kijk, klopt, Naive? Ja, ja, dat, dat, ja, dat moet. <laughs> ik, was, ik was eigenlijk helemaal. Ja, ik wist echt totaal niet wat ik ermee moest doen met, met die vraag. Zo van, ja, wil je, want ja, die mannen die hadden allemaal al, al groepjes en toestanden. En, en, en ja, ik was, ik was dus gewoon ja, niks. Hè? Ik, was, ik was niks zanger of. of Jij hebt dat nooit gedaan. Nee. Een groentje. Nee. En ook geen instrument gespeeld. Ofzo. Ja, een beetje gitaar, wat bassen, wat drummen, maar, maar niks om over een ruis te schreeuwen. Oh, okay. Dus ja. Uh, Oké. Okay. En uh, dat is dus het ontstaan van de uh, Sonic Bastards. Hè? Ja. Geweldige... In notendop, ja, in een notendop. In een notendop. Het volgende nummer is uh, van Stone Temple Pilots. Ja. Je doet ook nog op de setlist. Op de, de op de setlist. Op de setlist gestaan, gestaan inderdaad. Ja. Van de opzetten, hè? Straks nog wat talk. Ja. Yeah. Hey. Oh, I saw you Hij valt de law van de Clash ook nog in de setlist geweest van de Bastards. Maar Chris, zeg, 2003, dan waren we echt nog jonkies, hè. Ik was tien jaar verkeerd. Mijn excuses. 2013 was dat. 2013, kijk, voilà. Trouwens, trouwens. Ja, ja, Dego. Het nummerje van daarnet, van de Clash. ja. Dat was de ingangsexamen van de nief. <laughs> dat word je al inderdaad ontspelen toen ik binnenkwam. Ja. Ja, dat, weet ik ja, nog, ja. dat weet ik nog. Met ja. glans geslaagd. Nee, absoluut niet. Absoluut ja, niet. het volle niet veel. Nee, nee, nee, ja. nee, absoluut niet. Ik vond het, ik vond het heel raar <laughs> om mijn eigen stem te horen in het begin. Was, uh... Dat is gelijk hier, hè. Ja, dus dat was niet echt aangenaam, moet ik wel toegeven. Dat was uh, <laughs> echt van oei. Wat, wat moet ik hier mee alvangen? <laughs> ja, nog wat talk. Dus daarachter. Hè. Jullie zijn uiteindelijk opgestart, met Yves erbij. Uh, dan zijn jullie beginnen te repeteren. Maar ik denk dat dat ook niet gemakkelijk is om dan nummers te zoeken. Uh, wat dat je wilt, uh, welke nummers dat je wilt coveren. Want dat, allee, dat is volgens mij niet gemaakt. Er zijn zoveel goede nummers. Er zijn zoveel groepen dat jullie graag horen. Ja. Uh, hoe heb je dat eigenlijk zo in stand gebracht? Of, uh... we, we, we hebben ons voorgenomen om zoveel als mogelijk um, nummertjes uh, in, in de setlist op te nemen die we zelf graag hoorden. <lacht> uh, totdat we de eerste keer een optreden hadden en dan zijn we tot de vaststelling gekomen dat heel veel van die nummers, dat die eigenlijk ja, niet, niet meegebruld werden of dat die niet veel Volk dat niet kent uh, gewoon. Ja. ja, gewoon niet kende Ja. ja. Uh, en, en dat heeft wel een klein beetje ons, ons uh, manier van, van, hoe moet ik het zeggen, nadenken over welke nummers we gaan kiezen, dat we ja. wel een klein beetje um, anders moeten aanpakken. Um, en dus die, die, ja, die rare nummers, waarvan dat er een paar van de avond nog zullen gespeeld worden, dacht ik. Ja, ja heel veel zelfs. <laughs> um, dan, dan hebben we wel een bepaald ogenblik beslist om, uh, om meer um, bekendere nummers te zullen. Een partyband meer te worden, hè? Ja, zoiets, hè. Ja. Ja. Ik zal jullie nu ook niet echt een party... Jawel, wilde jij dat wel bijna elk feestje <laughs> van, mij, van ons Ik u, je ja, Inderdaad. Maar ja, allee... Het is daarom dat we jullie vragen, hè? omdat, omdat we vinden dat je, de muziek die jullie spelen, dat, dat gezongen wordt, dat, dat, dat past bij ons. Hm. Dat is wel niet gemakkelijk, hè? want je hebt de cover, die doen dat ook goed. Mm -hmm. hè? En die, die, die spelen de kreuners, van alles en nog wat. Dat is ook leuk. Meer, toegankelijk, Meer toegankelijker. Meer toegankelijker. Maar ja. dit is natuurlijk, als, als, als we Jasper en ik een feestje geven, ja, dan... ...moeten jullie erbij zijn. <laughs> Waarvoor dank trouwens. Ja, dat is zeker graag gedaan. Ja. Uh, we gaan kijken wanneer we jullie nog eens inplannen in een mm -hmm. feestje. Oeh. The next. <laughs> Ik weet niet, Yves, ga jij er wat commentaar over Dat is van de Johan. Ja, ja, ja. Dus, dus we hebben uh, aan alle leden gevraagd om, om een aantal nummerkjes uh, te kiezen... Die, uh, ...die we vandaag gaan, uh, gaan spelen... Uh, het eerste daarvan is, is uh, Blackstone Sherry met uh, um, White, Trash, White Trash Millionaire. Ah, excuseer. Uh, ja, de, de, de, de favoriete uh, band van, van, uh, van meneer Matthijs. Dus, uh... Ik deed ook een bijnaam. <laughs> Sorry voor dat kot. Mijn... Dat ga even moeten uitleggen, mo die bijnaam. De Oscar. Dan Oscar. Oscar, ja. ja. ja. Allee, Diego, vertellen, ja. Vertel, het is Diego. Oh. Je, sinds, sinds dat we <laughs> Sinds het ontstaan van, van, van ons, ons bandje, ons orkestje. Hebben we eigenlijk uh, systematisch een eigen woordschat. Jij vooral. Dat heeft voornamelijk te maken met, met het verkeerd intypen van, van bepaalde berichten of sociale media. Auto Correct. Basisten dat, dat, -correct. dat met heel dikke vingers. Ja, ja, ja. <lacht> en, en, en, en ik wou eens uh, een, een berichtje smijten in de groep. Uh, uh, uh, en dan specifiek gericht aan, aan, aan meneer Matthijs. Uh, en in plaats van Johan kwam daar Oscar uit. GELACH <laughs> Dus sindsdien spreken we hem aan als uh, Oscar. De crisis Syrië trouwens. Ja, uh, de, de syriest, de, Met dezelfde, de, dezelfde, dezelfde reden. Uh, om dezelfde reden. Uh. En de Johan die zei van, ik doe nu al veertig jaar mijn best om een reputatie op te bouwen. En dat is op vijf seconden is dat weg. Want ah, ja, ik ben al nou vanaf nog Oscar. Ja. <laughs> Grappig. Allee, dan gaan we voor de Johan uh, Blackstone Cherry ja. opzetten. Yeah. Ja. Ain't. Nobody told me I was born this way No silver spoon to feed a 401k On Bourbon Street, the girls are screaming They're calling out my name Fast millionaire. o café Dat is van u, Chris. Ah En Zegt eens wie dat was? Dat was Mastodon. Dat is een groepje dat ik niet altijd best ken, maar dit nummer vind ik echt de max. En welk nummer? De uh, Ah right? oké. Okay. Ja. fantastisch. Van de laatste plaats. Ja. Uh, uh, alle verwegen zijn gewoon een basgitaarsolo. Hm. En uh, ja, ik vind dat een heel catchy refrain. Ik, ik vind dat een fantastisch nummer. Dus uh, vandaar. Eerlijk, ik ken Mastodon alleen bij naam. Ik denk dat ik er geen. Girl al... of the Pearl. Ja, dan de... moet ik dat weer horen, maar. Fantastisch er speelt een hele coole gitarist bij, de Bill Callagher. Moet maar eens checken, die is zo'n walrus-snor. dus die, ah, die is niet knap. Dat is wel een schone feint, alleen een rijpere man, maar ik vind dat wel... Een beetje een, beetje een Joss-Home-type? Een beetje een joss type ja. Ja, ja. ja, maar die kan mij niet... Ja. Moet maar eens kijken. En die ander is dat te zeggen, gezicht. Ja, dat is er wel over. Ja. Dat is er wel over. En dit nummer was trouwens gezongen door de drummer. Heel, uh, intensieve... Amai. dat is drummen en dan zingen, want je ja. micro die hangt op de zijkant, je of komt boven? Zo, ja. Ah, oké, okay. maar dat is wel vrij intensief. Dat is uh, niet simpel. Het ja. is als nee, bij de, de, de Eagles in een tijd. Eet dat nou weer? Ja, dat weet ik Don, Don, Don, Hanley. Don, Hanley. Don Henley. Don Henley, inderdaad. Um, Diego, ja. het volgende nummer, uh, dat heb jij gekozen? Um, ja. Winning, ja. Ja, van ja. Adrian Borland. Wel... Adrian Borland, is uh, de zanger van de groep The Sound. En The Sound heb ik uh, leren kennen via Radio Willy. Ah, met dacht met of zo? Nee, nee, nee. nee. Dus allee, voor mij is dat, allee, ik, ik heb het maar pas ontdekt. Okay. Uh, maar ik vond dat dus ongelooflijk knap. En uh, je moet weten, um, met de Bastards, na elke repetitie, spelen we zo'n belachelijk spelletje. Zo belachelijk is dat niet. Die ja, maar ja, <laughs> he, dat is zo'n spelletje waarbij de die, die kiest een linken op, op Spotify is dat, of, of YouTube. En dan is het de bedoeling dat de volgende daar een link uh, op, op zoekt en, en een volgende nummer zoekt. Draait door, ja. En uh, zodoende was dat dan mijn beurt. En ik dacht van, oh, nou, dan ging ik die mannen... Waarschijnlijk had de Chris, want ik zit naast de Chris op de, op de repetitie... Waarschijnlijk had de Chris de hoor. Planet of Sound. Of, sound of, sweeten, of, zo, uh, of, ja, of of <laughs> sweet, sweet, uh, sound of zo? Ja, zo. sweet gekozen. En sound. dan vond ik natuurlijk het uh, uitgelezen moment om dan iets van de Sound te spelen. Alleen, ik vond dat niet direct. En toen ben ik uitgekomen op het volgende nummer dat we gaan horen. Dat is eigenlijk van, van de zanger zelf. Uh, Adrian Borland. Um, gespeeld tijdens de twee metersessies van uh, Jan Dao kroeske destijds. Ja. Ja. Um, een heel ingetogen nummer, maar ongelooflijk knap. Met zoveel gevoel gespeeld. Allee, dat, dat, dat is echt. Uh, ja, we worden verbaasd van uw keuze toen Diego dat is, Jij wordt gewoon aan toen die avond. Ja, klopt. Dan gaan we dat eens opzetten, hè? Dan gaan we die even de rust brengen in, onze, in ons caféetje. Mm -hmm. Ik altijd knikken met zijn hoofdje. Yeah. Frank Zappa met My guitar wants to kill your mama. Zucht. Ja. Your mama. <laughs> dat is een ander nummer van Zappa trouwens, <laughs> maar dat is, dat is weer niet een ander verhaal. Ja, de Frank, he, wil, uh, dan, dan zegt meestal heel de groep in koor. Ah... Wegsfeer. <laughs> voilà, dat dus. Boring. <laughs> Boring, wegsfeer. En dat van, ja, kijk. Wegluisteraars. En, en daarom... daarom dus dat denk ik niet. Daarom <laughs> nog, meer, nog meer goesting om nog meer van dat ding op, te draaien. Ja, gelijk. Ja. Dat wordt ook trouwens heel weinig gedraaid, hè, op Radio Barbier. Frank Sappa dus dat mag er zeker... <laughs> wel dat dus, wel dus misschien ook wel een reden voor. Ja, oh, maar ja. hij heeft ook wel toegankelijkere nummers, hè. Uh, ja, tuurlijk, ja. Maar misschien kunnen ze wel op één aantellen. <laughs> <laughs> dat is denk ik ook al het tafbreken dat is denk ik uh, al gelijk die mannen bezig ja, ja, wegsferen, <laughs> inderdaad nee, ja. goed, en dat uh, ja, is je all-time favorite, Frank Sappa samen met Prins? Mm, uh, ja, ja uh, toch, toch zeker allez, als je ziet in, in, in het uh, kennen van muziek en, en, en wat die allemaal gedaan hebben in, in verschillende genres vind ik dat wel die gasten, die waren ja, dat zijn genieën gewoon dat is Waar. Ja. Dat is inderdaad waar. En misschien, misschien niet voor iedereen toegankelijk, maar. Nee, Kijk, maar ja. dat. Soms moet je dat ook wel herkennen als je iets niet graag hoort. Chris. Maar, <laughs> maar, ik, maar ik, pas op, maar ik snap dat ook 100% dat, dat, dat mensen dat niet, niet, kunnen, niet kunnen verdragen of niet kunnen aarten of zo. Hè. Dat is. is... Hey, Lego le et le sang, die, ja. euh, les sang. Lego et les couleurs, ja. Ja. Ja. ja. Ik heb al geprobeerd, maar ik krijg het niet. Nee, nee, geteerd. maar ik, maar ik, ik snap. Nee, maar, maar, dat, ja. maar dat kan, hè? Ja. Dat ja. kan. Ik heb het al een kans gegeven. Maar... Ik, heb, ik heb ook veel dingen waarvan ik zeg van... Ja, sorry, maar, maar ja, dat gaat niet. Nee, <laughs> dat is ook zo. Dat is ook zo, ik kan ook veel groepen niet... Uh, en gelukkig maar, hè, want anders zou dat... Al, maar ja. het is zeer saai zijn, hè, ja, voilà. in, uh, in een uh, muzikale wereld, waar wij ook wel wat in leven. Hè. Maar kom, ik zal ten eerste zeggen, mijn excuses we zijn er vanaf, we kunnen voort. Dat <lacht> moet jij <je> niet doen. <lacht> voor die mannen moeten dat doen, maar voor mij moet je dat zeker niet doen. Um, ik, um, ja, jullie repeteren normaal gezien op donderdagavond, jullie hebben zich vrijgemaakt. Ja. Je hebt er juist al gezegd, van, oh, dan draait wij uh, draai het door of zoiets. Uh. Mm -hmm. En dat is dan. Dus je repeteert van een bepaald uur tot een bepaald uur. En dan, tot een is, wat, uur, ja. en dan is het wat drinken. En, uh... Een beetje drinken. Drinken, drinken. Ja, v <laughs> nee, in mijn geval, omdat je dan eigenlijk al, al heel de avond ontzingen Ja, het, kan het, dat wel keer. En waar maar. repeteren jullie? Dat is ook zeer belangrijk. Dat We repeteren gang, in de Rhythm Cage, yeah. dat is de, de markt van Michems in Mecca. Dus bij Robert de Koks in garages is dat een hangaar en er stonden vier tuinhuisjes in. Mm -hmm. Waarvan twee repetitiekoten en het andere is een controlekamer. Hij heeft er ook een studio. Ja. En dan hebben we nog een materiaalkot. Ja. En boven die kotjes zit een stelling gebouwd en er is een soort cafeetje waar we dan achteraf doorzakken. Dus dat is een prachtige locatie waar we al vele jaren vertoeven. <lacht> ik al met mijn derde band. Dus ja, de ja. kotjes zeggen: het is niet alleen jullie, hè. er zijn verschillende ja, bands hè, die er van ja, Kruibeken ja, ja. en ook buiten Kruibeken. Ja, Schreker. denk ik het wel. Hè? Ja. ja, jawel, jawel. jawel. Uh, ook bekende groepen, als ik me niet vergis. Ja. Um, dat... heeft de Frankie van Channels, ah, die rood nog gerepeteerd ja, is... met, ja, met ja, zijn ja. band. Iemand die me daar is is dat ooit vertelt. Skitsooi ja. Skitsooi, man. t is er al zeg. geweest, uh, wil Turen uh, Ja. Uh. Allee, mooie tijd. We gaan uh, naar Nemo. Bicycle Cadillac. Finding Nemo. Ja, ja Maro is daar uh, nog rody bij geweest voor zijn uh, carrière. O, hoe weet jij dat? <laughs> ja, weet ik daar? Hey, ik belde dagelijks mee. Ja. <laughs> Secundaire school, Niet enkel ASO, maar ook BSO en TSO. De toekomst is verzekerd. Kies voor Sint-Joris. Sint-Joris, dat is kei tof. Verzekeringen de NER, de verzekeraar met een hart. Staat je kot in de fik of je auto in de prak? Geen paniek, blijf rustig op uw gemak. Adem in en uit tot tientellen en verzekeraar de NERT bellen. Verzekeren van auto, woning, gezin en uw pensioen. Voor een betaalbare premie wil de Nert het allemaal doen. Verzekeringen de Nert, de verzekeraar met een H 03 771 09 33 of mail naar info@deNert.be. Draag zorg voor elkaar. Verzekeringen de Nert draagt zorg voor u.